Jobboot met het NOS Journaal. Ruim 400 passagiers van de KLM zijn gegaan op Curaçao door pech aan hun toestel. Toen ze vrijdag op weg waren naar Schiphol, vloog er een vogel in een motor van de Boeing 747. Daarop besloten de piloten terug te keren naar Curaçao. De KLM stuurde direct monteurs naar Willemstad, maar de problemen waren groter dan gedacht. De KLM heeft nu een leeg toestel naar Curaçao gestuurd om de passagiers op te halen. Die komen morgenochtend aan op Schiphol. Politieke partij Denk wil een schadevergoeding van 30.000 euro van Sylvana Simons... omdat ze zich kritisch heeft uitgelaten over de partij. Dat schrijft NRC Handelsblad. Denk wil met deze eis voorkomen dat Simons zich opnieuw negatief uitlaat. Sylvana Simons was het boegbeeld van Denk voor de verkiezingen van 15 maart. Ze stapte eind december op uit onvrede over de manier waarop Denk met haar omging... en richtte haar eigen partij op artikel 1. Partijleider Kuzu vindt dat Simons zijn partij met haar uitspraken in discrediet heeft gebracht. De strijd om de kandidatuur voor het presidentschap van Frankrijk bij de Socialistische Partij gaat tussen Manuel Valls en Benoit Hamon. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen. De Sociaaldemocraten konden vandaag stemmen op zeven kandidaten voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Volgende week wordt in de tweede ronde bepaald wie de kandidaat wordt van de Socialistische Partij. Militairen van de West-Afrikaanse troepenmacht ECOWAS zijn in Banjul, de hoofdstad van Gambia, aangekomen. Ze gaan naar het presidentieel paleis om de komst van de nieuwe president Adama Barrow voor te bereiden. Die bevindt zich nog altijd in buurland Senegal. Zijn voorganger Yaya Jammeh, die de verkiezing had verloren, weigerde op te stappen. Gisteravond besloot hij onder druk van West-Afrikaanse landen alsnog te vertrekken naar Equatoriaal Guinea. en zou miljoenen dollars en luxe auto's hebben meegenomen. Het weer vanavond en vannacht afwisselend opklaring en bewolking. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen. In het noorden dichte mist, ook elders kan mist ontstaan. Morgen overwegend bewolkt, het wordt dan zo'n 3 graden. Ook dinsdag bewolkt met kans op wat regen. Vanaf woensdag meer zon en de temperatuur die blijft s'nachts onder nul. Dit was het NOS je Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.